wat mij minder ziek maakt en energie geeft. Het zit in ons bloed. Quin for life. Tien uur geweest. Goedemorgen. Het Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Fien Vermeulen. Goedemorgen. Veel treinen vallen uit door het winterse weer. Tussen onder andere Utrecht en Leiden. En van en naar Amsterdam rijdt er niks. Het komt onder meer door de wissels... die storingen krijgen door de kou... Check je reisplanner goed, dat is het advies. Ook problemen op de weg. We hadden de drukste ochtend op de weg sinds december 2024. Op het hoogtepunt stond er ruim 800 kilometer file. Code oranje geldt nog in een groot deel van het land... met de waarschuwing om in de regio Utrecht niet de weg op te gaan. Maar daar luistert niet iedereen naar, dat hoor je bij de NOS. Wij wonen eigenlijk net iets te ver om te gaan fietsen of lopen. Dus ik ben met de auto de weg opgegaan. Het is te doen, maar je moet echt voldoende afstand houden. Rustig rijden, want het is echt heel glad. Ook bussen en vluchten... Op schiphol vallen uit door het weer. Het plan om met miljarden euro's de lees- en rekenvaardigheid... van kinderen te verbeteren, dat lijkt nog niet echt te werken. Het Centraal Planbureau onderzocht de effecten... en is hard in zijn oordeel. Er is geen verbetering te zien, dat staat in het AD. Sinds 2022 is er al 2 miljard euro naar de scholen gegaan... maar uit de toetsen blijkt dat leerlingen nog steeds moeite hebben... met lezen en rekenen. Vooral op het VBO blijven veel jongeren achter... In Venezuela is ondertussen een commissie opgezet om president Maduro vrij te krijgen. Maduro werd het afgelopen weekend opgepakt door Amerika en nu zit hij vast in New York. De Verenigde Staten beschuldigt hem van drugshandel en ook terrorisme. Maduro wordt vandaag aan een rechter voorgeleid. Trump dreigt trouwens nu ook met een militaire operatie in Colombia en dat ligt naast Venezuela. En het kabinet krijgt over het afgelopen jaar een dikke onvoldoende van de nationale ombudsman... Volgens de ombudsman is de overheid onbetrouwbaar geworden... door dingen te beloven die telkens niet worden nagekomen. Burgers die worden direct afgerekend op de fouten... terwijl de overheid zelf de ene na de andere misser maakt zonder gevolgen. Dat zegt de ombudsman in Telegraaf. Als voorbeeld noemt hij de boeren die lang in onzekerheid zitten. Het weer dan nog van Weerplaza, viel winterse buien weer, maar vanmiddag ook meer zon en het wordt tussen de 0 en de 4 graden... Dankjewel Dankjewel verkeer van Flitsmeister. Opgepast als je de weg op gaat. Kans op gladheid dus. Daardoor ook veel files. Je krijgt ze van 45 minuten of langer op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Nieuwegein-Zuid. Daar een gladde weg. 50 minuten is je vertraging. A7 Zuri-Gerenveen tussen bols oost en de Prinses Margriet. Dan kom je in 12 kilometer. 46 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Noorderloos en de Lekbrug. Daar een uur en twee minuten. Sterk Controles die zijn niet gezien, dat is goed nieuws. Ja, maandagochtend. Uh, hoe is het met je? Ben je als uh, stef Stumpiloot aangekomen op je werk? Um, rond je beste wensen gedaan natuurlijk. Of uh, misschien zit je ingesneeuwd thuis? Ben je daar gewoon uh, aan het werk? Uh, ben je erbij? Laat het even weten. Heel simpel via een berichtje met uh, de Key music app Hoe luister je naar het foutuur? Klok jezelf in in de Q-app. Wie weet, bel ik je zo en krijg je uh, de Manners Coffee Cup. Dit is... Het Fouten uur. Als van Wimwegen. Ja, ga je zo meteen voor James Brown met Sex Machine. Of voor de Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Stem nu in de Q-app. Q Music is proud to be fout. Fouten! Music is proud to be fouled. This is het foute uur. Zout. Ze smaakten zot, zout, zuur, ze smaakten naar de zomer.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 En zoet, zout, zuur. Of vandaag vooral zout, zout, zout. Dit is het Foute Uur. Wel aan de, nou de sneeuwschuivers die ook onderweg zijn. Ik zie een hoop inklokkers vanaf de weg ook toe voorzichtig. Hè. Yvonne van Meer die is dan weer binnen aan het werk. Bezig met de carnavalspakken hier. Floris verscheuren die klokte in de verwarming aan op de zaak. Um, oh nee, nee wacht. Verwarming op de zaak is stuk. Dus maar weer naar huis. Goedemorgen van Floris. Oei, oei, oei. Sterkte. Maaike van Deudekom die zegt goedemorgen Bas. Al glibberend op de fiets. Veilig op werk aangekomen. Nu alle soorten verwarming aan. En lekker het foutuur aan. En Daniela Haafdink ingeklokt vanaf huis. Want ik durf de weg niet op. Wiela van de Hos, Goedemorgen Bas. We klokken weer in vanaf onze showroom. Eerst buiten de bul, maar eens sneeuw vrijmaken. En Michelle, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe ziet jouw uh, mama geruit? Wit. Wit ook, ja. <laughs> ja. Ja, waar niet, hè? Ja, waar niet inderdaad. Maar het is, uh, er ligt zeer eigenlijk wat. Waar ja. zit je precies? Uh, Rijdwetering. Oké. Okay. Ja, precies. En, en wat, wat, ja. Uh, ja, moet je vandaag eruit of uh, wat is het plan? Nou, ik uh, ben audition aan huis. Uh, dus ik moest eigenlijk de weg op, inderdaad. Oh. Maar ik heb mijn eerste afspraak nog ietsje later gezet. En ik hoop dat ik straks nog de deur uit kan. Maar het, het blijft hier door sneeuwen. Sneeuwkettingen om en gaan. Ja. Uh, uh, audition aan huis, zeg Dus je doet gehoortesten ja. aan huis ook en zo? Ja, klopt. Ja. Wat goed. En aanmeten. Uh, uh, ja, heel leuk. Alleen met dit weer iets minder. Ja, snap ik. Heb je ook. Uh, gehoorapparaten waar een radio ingebouwd zit, of niet? Uh, nou, we kunnen wel streamen. Oh ja. Nou, verbitten we even dus, met de Q, hè? Met de meeste hoor te stellen, ja. En dan gewoon lekker het fout uur erbij verkopen, hè? Zo gaat dat. Ja, heerlijk. Hey, omdat je bent ingeklopt, Michelle, sturen we de Menno's Coffee Cup op. Hanne Gemeene Beker van onderweg, komt de pas voor jou. Heel leuk. Ja, zeker. En er kan ook warme chocomel in, hè, met dit weer, Dat is lekker. Met slagroom. Ja, zo is het. Toch, en nog, ja. nog één ding. Fijne dag. Fijne dag. Fijne dag. Fijne dag. Doe voorzichtig, <laughs> Michelle. Yo, doe ik. Het is het foutuur van Kimi. Dus ik ga je zo meteen voor 5. Of worden de Spice Girls. Jij bepaalt het in de Q-app. Het uur. Q-Music. voor 2026. Misschien uh, dat voornemen dat je ieder jaar hebt meer sporten of uh, wil je stoppen met roken? Misschien doe je mee aan Dry January. Uh, zometeen heb ik een uh, toepasselijke foute battle voor je. Um, eerst een ander dilemma. Ga je zometeen voor Abba. En take a chance. Of liever Boney M. At Rivers of Babylon.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 nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl. 18 plus speelbewust. Ja. Serieus? Oh. oh, wat een geld! 10.000. Wat verdikken Ben jij de volgende winnaar? Bij Nationale Vacaturebank is je nieuwe baan altijd dichtbij. Want wie wil er nu niet een baan waarbij je nooit in de file hoeft te staan? Jij toch ook?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 Combineer ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Voor dubbel voordeel. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker. Ah. Oh.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 Doordat winterse weer ook drukte. Op de weg natuurlijk de drukste ochtendspits sinds december 2024 hebben we achter de rug. Uh, nog altijd lange files. Je krijgt ze van een half uur of langer op de A7. Zurich-Herenveen tussen Bolsward, Oost en Sneek-Oost kom je in 43 minuten. De a 27 van gorkum utrecht tussen Noorderloos en Lekbrug. Lekbrug daar 56 minuten. En de A32-Weerdum richting Heerenveen tussen Weerdum en Heerenveen daar 41 minuten. Uh, door met het foutuur. Q-Music. Bas van Nijmegen. and take a chance on me. Altijd opa. Q-Sense battle with Q. change your mind. Take a chance. On the first in line. Take a chance. on the still free. Take a chance. on me. Take a chance. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go. When you're feeling down. Take a chance. Take a chance. To be fouled. Oh, I'm Mrs. Raven and Shaggy with a combination of the you know, <laughs> Flip this one for your musical disc. Yeah. Wow.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 So you should be treated. Uh, Though you never get the loving that you needed. Put yeah. a left, but I call and you it Begged and I pleaded. Mission completed. Uh, and I said that all and this the program. Not the type to mess around with your emotion. Yeah. But the feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong.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 Is het foute huur? Q-Music. De beste Duits meezingen met Marianne Rosenberg... in het foutuur Ik Bin doel bij Q-Music. Zo, we zijn vijf dagen onderweg in het nieuwe jaar in 2026. Allereerst natuurlijk nog de beste wensen... als ik je nog niet gesproken heb op de radio. Ik ben wel benieuwd, heb je nog een beetje goede voornemens? Ja? Houden ze nog een beetje stand? Nu heb je al uh, vijf dagen in de sportschool gestaan. Of uh, nou, stond je uh, juist gisteravond gewoon in de snackbar. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb uh, eigenlijk voor allebei de partijen iets te kiezen zo. Ik heb uh, twee goede voornemens tegenover elkaar gezet, namelijk deze: Broodje vlees, broodje bakpauw. Ja, broodje bakpauw. Zo ongezond mogelijk eten. Of uh, ga je voor bewegen, is gezond. voornemen natuurlijk, kinderen voor kinderen. Nou, eh, laat maar weten, welke moet het worden? Stem op je favoriet in de Key music app Het liedje met de meeste stemmen hoor je zometeen. Nou, Wakefield nu, Saturday Night. didi Bewegen is gezond, Samantha die staat dansend naast de kerstboom. Die is de kerstboom aan het aftuigen met het foute uur, stuurt ze. Sanne en Exter. goedemorgen, lekker naar het foute uur luisteren in de vrachtwagen. En Gertjan die trotseert de sneeuw in de vrachtwagen. Dit is Roxanne, de police bij Q. Roxanne! van Het is bijna 11 uur het laatste nieuws al meteen met Fien. Er werd al gewaarschuwd, ga niet de weg op. Nou, Nu gaan we nog een stapje verder. En zometeen terug in de Top 40 Classic naar 5 januari 1981. Herken je dit nog? Ja, waar is het ook weer van? Ik vertel het je zo. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast...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 Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen. Kom en laat je betoveren door kasteel Arendel, de restaurants en onze nieuwe attractie. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Milaan, we komen eraan. Vier de Olympische Winterspelen van 6 tot en met 20 februari in het Staatsloterij NL huis de plek waar Oranje thuis komt, waar we samen juichen en sportprestaties vieren. Dit is